Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek te doen in TBS-kliniek De Royse Wissel in Venraai. Daar waren deze week drie sterfgevallen binnen drie dagen, meldde het EO-programma Dit is de Dag eergisteren. Eén TBS'er overleed aan een maagbloeding. Een dag later stierf een 45-jarige bewoner aan een hartstilstand en vrijdag pleegde een TBS'er zelfmoord. In april waren er al berichten over misstanden in de kliniek.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Blarikum en Knopend 8 kilometer file. A2 Utrecht Amsterdam bij Breukelen 3 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Knopend Badhoevedorp 3. Op de A9 richting Amsterveen staat tussen Afrit Haarlem Zuid en Badhoevedorp 5 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht was een motorongeluk gebeurd. De weg is nu weer vrij. Staat nog 5 kilometer tussen Gouda en Reewijk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, staat tussen Klobent Prins-Klausplein en Den Haag-Malieveld... 5 kilometer file. A20, Hoek van Holland, richting Gouda... tussen Klobent Ketelplein en Klobent Kleinpolderplein, 3 kilometer. A20, richting Hoek van Holland, heeft 4 kilometer... tussen Klobent de en Rotterdam Centrum. Op de N57, Brouwersdam, richting Rotterdam... staat tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15... een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ja. De night runs away with the day.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 Maar een beetje mooi weer kunnen we wel gebruiken tijdens de open dag van SV Sanford. Want die gaat er aankomen? Goedemiddag Danny Koper, welkom. Goedemiddag, hoi. Goedemiddag. Ja, de open dag morgen bij SV Sanford. Daar bellen we je voor. Wat gaat er morgen allemaal gebeuren bij SV Sanford? Uh, ja, morgen hebben wij voor het eerst uh, weer een open dag. En zijn alle kinderen van Zandvoort, jongens en meisjes, uh, welkom bij ons op club. Om te kijken hoe het uh, ja, daar aan het gaat. Dat betekent dat er uh, morgen zeg maar, voetbalwedstrijden gaan plaatsvinden? Of hoe gaan jullie introduceren? Nee, wij, uh, er worden inderdaad kleine partijtjes gespeeld, voornamelijk op het hoofdveld. Uh, we hebben ook een snelheidsmeder staan, een uh, gatendoek en een pannenveld. Ja, en dat uh, allemaal onder leiding zeg maar, van ja, KNVB-gecertificeerde trainers. Ja, vindt morgen dus uh, plaats uh, bij jullie uh, clubhuis? Aan het Duintjesveld? Ja.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 Het is een uh, fusieclub. Uh, Vanaf uh, wanneer bestaan jullie? Uh, nou, eigenlijk wel heel erg lang. Maar de fusieclub uh, in de jaren 90 zijn ze samengekomen. Dus uh, ja, al een tijdje. Al een tijdje en uh, gewoon uh, met uh, een met, uh, redelijk groot succes toch, hè? Ja, uh, wel een aardig grote uh, vereniging. Uh, wat, wat ons betreft uh, kunnen we natuurlijk nog groter. Dat, uh, dat is ook uh, ja, eigenlijk wat we heel graag willen. Vandaar ook de open dag...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 de grand prix cars van uh, voor 1966 een uh, hele uh, leuke race uh, natuurlijk met de uh, prachtige auto's uh, je vraagt af uh, hoe dat goed ging uh, toen de tijd met al die auto's als we kijken naar de veiligheidseisen tegenwoordig en de auto's van toen zien die race werd gewonnen door de engelsman uh, jason midshaw en die reden uh, brebben bt4 op een tweede plaats was dat uh, john Fairley eveneens in een uh, brebben maar dan een uh, bt11 derde plaats was er uh, voor de koepel T.S. 251 van Muis Griffiths. Ja, en die Brabham, dat is toch een merk wat we kennen uit de historie van de autosport ook. Sir Jack Breben, Een maand terug, iets langer een maand terug, overleden op een respectabele leeftijd overigens, van diep in de tachtig. Ja, die wordt hier ook geëerd nog. En ook natuurlijk... Met David Brabham die een demo geeft in een van de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 De zingel van Bob Marley en Three Little Birds. Ja, zodanig gaan we weer proberen contact te krijgen met circuit. naar Willem van deze die da daaraan wezig is bij de Historic Grand Prix. Alle races die daar plaatsvinden. En dat zijn er nogal wat, hoor. Poeh! We're a thousand miles from cover. Van deze groep uh, Clean Bandit, een nieuwe single uit die heet Extraordinary. En wij deden het nog even met een plaatje van daarvoor, dat was Rada B. Des ja, had ik het over de historische Grand Prix. Heel veel races op het circuit. En de man die er alles voor af weet, is Willem van Dezen. CFM Race Radio Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het Circuit Park naar Willem van der die daar ter plek is. Historisch Grand Prix weekend, Willem met heel veel mooie races op het Circuit Park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 dan gaan we dat zeker uh, overschrijden. Dus de groei zit erin, qua toeschouwers, ook qua ondernemers en auto's. Als je kijkt naar die uh, FIA, Formule 1 tot 85, uh, waren dat vorig jaar nog uh, 14 auto's. Dit jaar uh, zien we daar 24 aan de start. Zo, dus uh, inderdaad uh, gewoon een groot uh, succes ook uh, dit jaar, de historische Grand Prix op circuit. Morgen ook nog een uh, geweldige dag. Uh, wat gaat daar morgen allemaal gebeuren?